10 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De belangrijke post. Kim Yo-jong is plaatsvervangend lid van het politbureau geworden. Het politieke orgaan waar de belangrijke beslissingen worden genomen. Kim maakte de benoeming van zijn zus bekend... tijdens een toespraak voor het Centrale Comité van de Arbeiderspartij. In die speech roemde hij nog eens de nucleaire wapens van het land... als een krachtig afschrikmiddel om de soevereiniteit van Noord-Korea te garanderen.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 De site werd vorige maand uit de lucht gehaald. Hoeveel verdachten de Australische politie in het vizier heeft is onduidelijk. De Deense moordverdachte Peter Madsen zwijgt over de vondst van het hoofd van journalist Kim Wall. Gisteren werd bekend dat haar hoofd en benen zijn gevonden. Ook werd een tas opgedoken met haar kleren en een mes. Volgens de politie zijn er geen zware verwondingen aangetroffen op het hoofd. Dat lijkt in tegenspraak met het verhaal van Madsen die eerder verklaarde dat hij Wal een zeemansgraf had gegeven... nadat een zwaar luik op haar hoofd was, gev was gevallen. De Grand Prix van Japan is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij bleef Max verstappen, die tweede werd een seconde voor. De Duitser Sebastian Vettel viel aan het begin van de race uit. Daardoor is Hamilton in het klassement nog verder uitgelopen. De Brit is bijna zeker van de wereldtitel. Het weer. In het Noordoosten is het zo goed als droog. Elders valt nog een enkele bui. Het wordt een graad of 15... Morgen rustig weer met een enkele bui, dinsdag meer bewolking en regen... en later in de week wordt het weer minder wisselvallig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Meneer Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen file. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het lag allemaal niet aan uw radioluisteraars. Het lag ook niet aan het feit dat het april in Parijs is. We gaan heel snel beginnen met ZFM Jazz alsnog. Mea culpa. Ondergetekende eh, was verlaat, helaas. En, eh, daardoor viel de zender stil. Maar we zijn er weer. Bye-bye. Zender van ZFM uh, Zandvoort uh, dood, zoals dat heet. Er kwam geen geluid uit. En u dacht van, hey, jee, ik moet verder naar een nieuwe radio. Nee, dat is allemaal niet nodig gelukkig. Uw radio is prima in orde. Uh, en we gaan weer heel snel verder met het programma ZFM Jazz op de zondag. Tot uh, 12 uur ben ik bij u. Out of nowhere zou ik willen zeggen, Coleman Hawkins. van Coleman Hawkins. Met Out of Nowhere. En ik eh, heb nog een, ongeveer in twee minuutjes te gaan tot eh, het nieuws er weer in komt. En eh, die twee minuten is het af met Day In, Day Out. Greentje Kauveld. Day In Day Out same old hoodoo follows me about The same old pounding in my heart Whenever I think of you And darling, I think of you day in and day out Day out, day in I needn't tell you how my days begin When I awake, I awaken with a tingle One possibility in view That possibility of maybe seeing you Come rain, come shine I meet you and to me the day is fine Then I kiss your lips and the founding becomes The ocean's roar, a